we We zijn er. Wauw. Ja, ik zie ja, het Ja, we het zijn werkt. er zeker. Nou, goeden, goedenavond uh, lieve luisteraars. Daar zijn we weer met een uitzending van de World of War on Drugs uh, ik radio. Heel He, ingewikkeld. En uh, vanavond heeft de Televaag onze speciale aandacht. Ja. Toch Guus? Ja. Natuurlijk. Zo. De Televaag die heeft ons dit afgelopen weekend weer getrakteerd op uh, de nodige extreem tendentieuze berichtgeving. Te beginnen op zaterdag, op de voorpagina. Wie Teler zet dodelijk gas in voor de groei? Hé, hey. goed idee denk ik dan. Heftig. Dodelijk voor wie of voor wat? Dodelijk voor de wiet meestal wel, als het voor ons niet goed is is het voor de ook niet goed <laughs> dat is echt heel gek als, als het echt zo is dat het kolenmonoxide betreft dan moet eigenlijk de politie heel blij zijn, dan zijn dus de kwekers bezig hun eigen ondergang te geven. dat denk ik ook ja het, ligt... het enige wat ik heb kunnen vinden waar je het voor zou kunnen gebruiken is tegen insecten en verder, jij hebt net het artikel nog een keer nageplozen, dat wordt daar niet verder in vermeld ofzo. Het, het gaat niet harder groeien van koolmonoxine. Planten zijn namelijk levende dingetjes, net zoals jij en ik Jeroen. Ja. Dan moet je dus voorstellen dat wat er nou zou gebeuren als wij hier zo'n fout kacheltje neerzetten met helemaal fout, alle verbranding fout, we hebben de meest oranje vlammen die je maar kan voorstellen en we hebben geen afvoer. Dat... ...dan vallen we heel rustig in slaap en zo... ...en dan gaan we heel rustig dood. Het gebeurt bij die plantjes dus ook. Ja. Die ademen dus ook. En die ademen overdag CO2 in. Daar maken ze zuurstof van. Maar s'nachts hebben ze zuurstof nodig. Ja. We hebben ook geen koolmonoxide. Uh -huh. in, in welk stuk van dit hele verhaal... ...is koolmonoxide erg belangrijk? Nou, het enige wat ik heb kunnen vinden... ...is het bestrijden van insecten... ...in allemaal dingen die niet leven. Dus in kleding en dat soort dingen... ...wordt het wel ja. gebruikt. Dus er worden containers... Met koolmonoxide. gespoten. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja want. Uh, voor, voor zover ik het weet. is dus. Een, een, een, een niet goed brandend kacheltje. of gewoon een kacheltje, een gijzeltje. is uh, eigenlijk. Uh, vooral bedoeld om het CO2-gehalte te verhogen. Ja, maar dat kacheltje moet wel goed branden hoor. Okay, je, ja. je kan ja. uh, bij iedere. goed. Uh, boerengoedbedrijf uh, of zo. weet je wel. dat is een soort coöperatieve. Uh, ja, bedrijf voor boerentoeleveranties zal ik maar zeggen, dus dingen die, die, die een tuinder nodig heeft of een andere boer, ja, en die verkopen hele mooie kacheltjes om CO2 in je kasten te brengen en die kacheltjes werken perfect echt, mooie blauwe vlammen ja. en hartstikke goede CO2 en met tomaten groeien er fantastisch van ja. maar met koolmonoxide, als dat kacheltje niet meer goed brandt dan breng ik het toch eventjes naar de onderhoudsservice die bij het kacheltje zit trouwens. Ja, Dat zijn hele goede kacheltjes. En, en die kacheltjes die werken in wezen beter dan, of beter, het is makkelijker dan te werken met een cilinder. Met gewoon CO2 erin. Want die systemen heb je ook. Ja, maar dat werkt niet en ik weet maar. niet wat. Maar dat is allemaal... Uh, daar kan het nogal makkelijk mislopen. Ja. Want wat ik mij kan Zo herinneren... Zo'n kacheltje heeft een leuk voordeel. Is dat op het moment dat er te veel CO2 in de lucht komt. Dat het kacheltje niet meer goed brandt. Haal het, het kacheltje niet meer op. Okay. Het zijn hele goede kacheltjes. Want uh, ik kan me nog herinneren van de biologielessen van vroeger. Dat dus normaal het... Uh, het, het CO2 gehalte in de buurt van 0,3 procent. Ja, en stikstof is het meest dat men uh, op een gegeven moment ontdekt heeft dat, dus, uh, dat ze dat die CO2 kunnen verhogen tot wel, van met factor 10 tot wel 3% en al die tijd blijft de productie toenemen de, de opbrengst, maar daarboven daar zakt het weg Dan wordt het, in deze gaat het in zijn omgekeerde verkeer en wat dat betreft ik bedoel ze, hè, van, daarom is dit ook zo, zo tendentieus, dodelijk gas, want Uiteindelijk zuurstof in de verkeerde hoeveelheden is ook niet uh, gezond. Nee, nee, nee. Dat kun je zien aan Michael Jackson. Ik bedoel, dat uh, dan leg je het af, dacht ik dat. Die schif als dat tevreden, ja. de Telegraaf. Of televraag, zoals sommige mensen hem ook wel noemen. Die doet weer zijn best. Want op zondag gaan ze pas echt los. En dan moet je dus echt nog een winkel vinden waar dat kan ook. Want hoe kom je aan de telegraaf op zondag? Op zondag, die heeft ja. gelukkig iemand mij hier gebracht. Oké. Okay. Een abonnement uh, houden. Ja, of, of je hebt natuurlijk van, uh, van die afhaal Chinezen en zo. Die hebben hem ook wel liggen. Okay. Of andere zaken. En ze konden een getal aan op, uh, op zaterdag. En dat is dus nou, het is echt oorlog tegen de wietmafia. Dus we hebben echt onze polderoorlog tegen de hennep. Uh, ja. Als we de telegraaf... Ontroven. Ja, het staat ook met grote letters. Gigaletters. In het geel, ja. lekker opvallend, een signaalkleur. Ik vind het wel leuk dat ze wiet gewoon schrijven zoals Willem de Ridder het ooit bedacht heeft. Dus op zich zitten we hier wel in de goede, op de goede zender. Ja, Oké, okay, daar hebben ze dat dan... Dat schreven ze vroeger anders. Met uh, dubbel E A en een D aan ja, het eind, ja. En dit is natuurlijk, dat is dan geschreven door meneer Bert Huisjes, maar die had misschien beter thuis kunnen blijven. Ja. Nou, hij heeft toch gepraat uh, met Hans van Duin. Ja, dat, dat, dat, dat, dat doet hij zo voorkomen met dat fotootje erbij. Maar ik denk dat hij die gewoon citeert van een tijdje terug toen meneer Hans van Duin, de voorzitter, voormalig voorzitter van de Nederlandse Politiebond, uh, afscheid nam. Toen zei hij bij zijn afscheid dat het uh, eigenlijk beter was om, uh, om de hennep niet meer zo te vervolgen. Dat kost gewoon veel te veel tijd. Te veel tijd, te veel geld en de en criminaliteit neemt toe. Terwijl hier in het stuk wordt het meer beschreven. Alsof hij uh, het niet meer ziet zitten. En dan uh, de strijd tegen de wiet is niet te winnen. De, het heeft 0,0 opgeleverd. Dus uh, laten we er maar gewoon mee stoppen. Terwijl wat ik mij weet te herinneren is dat ook die meneer Van Duin eigenlijk veel meer... Er ook denkt in de richting van reguleren. Dat is. Ja. Ik bedoel, er wordt hier gesuggereerd. Nee, van, hij was echt van de politievakbond. Ja. Natuurlijk wil hij meer reguleren. Dat, en, maar dat staat dus niet in dit artikel. Precies. En dus zo gaat dat door. En dat is potverdoor. De rest in Nederland is ook gereguleerd. Wat voor kleren we kunnen kopen. Of het brandveilig is. En al dat soort dingen is allemaal gereguleerd. Ik, uh, ik vind dat de vastgoedmarkt niet zo goed gereguleerd is. Nee, dat is. klopt. Maar... Dat, is, dat komt ook omdat wij daar nog niet mee bezig zijn, maar dat gaat binnenkort komt dat. <laughs> binnenkort gaat het kan. Dat is nog het enige onontgonnen gebied. Maar dus dit artikel, er staan een aantal dingen in die zijn echt weer te gek voor woorden. Want uh, een klein voorbeeldje. Dan dus heeft hij dan over uh, wat er dan gebeurt van uh, een... Uh, ja, dat het, de, de schattingen van de totale productie in Nederland, die lopen op tot uh, 766 ton hè? Huh? Ja, serieus? Dat staat hier. Dat zegt hij. Je Heb je een idee hoeveel dat is? Dat Ik is uh, 766.000 ja, ja, ja. kilogram okay. En dat zou dus bij uh, 25 gram per plantje gaat dat over die uh, 40, 40 plantjes per kilogram. Dus dan heb je het toch al over, uh, nog een nulletje erbij, ja, dat gaat over miljoenen plantjes. Maar dan uh, staat er ook dat een kilo weet, dat brengt nu 3600 euro op. En dan komt er vervolgens... De witmafia verdient jaarlijks... Mm -hmm. Laag geschat... Een kleine, 3 miljard... Met een uitroepteken... Nee, achter. dat kan niet. Euro. Dat kan niet. Terwijl, ik heb het, het nou eens net uitgerekend... Dat is als ik uitga van de hoogste schatting... 766.000 kilogram... A... 3,6... Uh, eh, euro dan per kilogram... zit je in het segment al. Dan kom ik op... ...2,75... ...2,76 miljard euro. Maar dat is de totale opbrengst. Ja. Ik neem aan... ...dat er wat moet worden ingekocht... ...er moeten stekkies in... ...er moeten, denk het er ook, moeten ja. lampen boven... ...er moet gewerkt worden... ...dus uh, de kosten... ...die zijn kennelijk alleen maar winst... Uh, ...bij deze berekening. Ja, maar zo... krijg creëer je je slapenij. Dat moeten we anders regelen. Gewoon, we moeten gewoon zorgen dat het... gewoon ...allemaal heel netjes kan... En dan gewoon net zoals die zwarte werkster wilden ze wit hebben. Ik vind ook dat dit, want als je dit gaat uitrekenen, hoeveel mensen hier dus. Een inkomen. Een inkomen van hebben Officieel aan zouden moeten kunnen hebben. He, er wordt gewoon gesteld, dit gebeurt. Nou, we weten in Nederland inmiddels na jarenlang onderzoek. Dat er helemaal geen kwaad van kan komen, behalve als je het gaat bestrijden. En wat is nu de oplossing, we gaan het bestrijden. Ik snap er echt helemaal niets van. Ja, zeker. Want, uh, nou ja, uiteindelijk uh, gaat het natuurlijk... Uh, aan het eind staat eigenlijk precies uh, uh, hoe de vork in de steel zit. Uh, en dat, uh, dat is dan, uh, komt uit de mond van uh, Frank Bovenkerk, criminoloog, uh, hoogleraar hier in Utrecht. En uh, <coughs> die... Uh, ziet nogal wat overeenkomsten met het Chicago van de jaren 20, toen Elke Poon hele woonwijken drank liet stoken iedereen had in zijn badkuip wel een stokerij zoals nu met de wiethokken hele buurten werden toen door zijn mensen gerund als je het hebt over de echte maffia dan is dat het maar dat is hier niet maar hoe kwam die maffia van Elke Poon in het zadel? nou door gewoon te verbieden door de drooglegging ja je moet het gewoon verbieden. En hoe is de maffia van El Capone enigszins weer van zijn inkomstenbronnen losgemaakt? Door het gewoon weer vrij te geven. Maar wat ga je dan doen met je geld? Dan ga je in de casino's. Ja. Ja. ja. Een club bestaat op een gegeven moment. Op het moment. Die raak je niet meer zo makkelijk kwijt. Nee. Maar gewoon biedt is gewoon een heel, een heel makkelijk ding. Want dat, dat heeft een volume, dat is iets. Ja. Dus het moet ook makkelijk te controleren zijn. Want nou, er is iemand die heeft een veld, er staat zoveel. Ja, en desnoods komen ze bij de oogst, komen ze tellen en meten, dat maakt allemaal niet uit. Mm -hmm. Maar het, het, het zou ook leuk zijn voor Nederland om te zien wat er gewoon echt voor legaal mogelijkheden er zijn om daar mee iets mee te doen. Want het, kijk, op het moment dat je nu gaat kijken in hoeveel landen het als medicijn wel degelijk toegelaten is. Het is nog steeds heel moeilijk in die landen om er aan te komen. Maar bijvoorbeeld, de meeste van de nederwiet die hier geteeld wordt voor medische doeleinden, dus. ...op staatskosten zal ik maar zeggen... ...die wordt geëxporteerd naar Italië. Is dat zo? Ja. Ja, en dat is dus echt heel vreemd. Van, we, we, we produceren als zijn sowieso al voor het buitenland. Ja. Kunnen we dat niet op een, op een leukere, op een nettere manier doen? Nederland is een perfect land om dingen te verbouwen. Echt waar. Ja. En dat is net zoals de heroïne wordt tegenwoordig ook gratis verdeeld. He? Op het moment dat je maar zegt dat je gewoon er ziek aan bent... ...dan helpt het nog niet. Maar als je lang genoeg ziek eraan bent... Dan dan krijg je dat en dan heb je geen medicijnen meer nodig. Dus dat kan hier ook verbouwd worden. In Nederland is het grootste papaver verbouwende land ter wereld bijvoorbeeld. En dat is ook allemaal voor de medicijnen. Met voor de medicijnen, medicijnen ook voor alles. Ja. Walvisvaart is voor de wetenschap mag alles. Nou, ik vind bij marihuana is het toch wel iets van voor de medicijnen mag alles. Want ik vind het nog steeds een ontzettend goed medicijn. Ik zou namelijk niet weten, dat meen ik serieus. Dat klinkt misschien heel depressief mocht ik gewoon mijn leven zou moeten doorkomen zonder marihuana producten. Ik, ik, ik zou het echt niet weten. Dan zou ik waarschijnlijk zwaar aan de drank zitten of iets anders. Maar er is iets in mijn leven wat, wat een extra, extra stapje nodig heeft of ofzo. En ik, ik weet niet, hè, dat zou bij andere mensen wel helemaal anders zijn. Maar bij mij is er gewoon echt iets dat, dat ontbreekt en op het moment dat dat erbij komt, dan gaat het... In ieder geval kan ik weer gewoon normaal nadenken in plaats van als een razende nadenken. Nou lijkt ik al vaak te snel te gaan, weet je wel. Nou kijk, mijn, mijn eigen waarneming is ook dat, uh, ik, ik, ik heb een hoop mensen, en ik zie ze nog steeds ook, een hoop mensen gezien die uh, eigenlijk uh, overduidelijk uh, uh, allerlei trekken van ADHD vertonen. En uh, die mensen. Die, ik, ik, ik, ik doe het zelf niet. Ik rook ochtends eigenlijk geen joint. Maar, ja, maar dat is ook niet zo lekker. Nee, maar ik zie die mensen dat doen. En dat doet ze uiteindelijk goed. Ze komen goed dat de me... dag door. Okay. Ze, ze, hè, ze hebben toch. Uh, en dat is alles behalve uh, een uh, lethargisch uh, plaatsnemen in een koffieshopje. En verder niks doen. Dat is die, die. Die mensen, als die niet roken, dan zijn ze onhoudbaar. En dat zijn de mensen die dus. Anders van de dokter, andere pillen met talloze bijwerkingen, eh, eh, effecten zoals wat die jongens hadden van Columbine High, dat ze ja. een school plat schieten. Dat, die, dat zijn effecten die worden gelinkt aan het gebruik van eh, ADHD medicijnen. En, ja, maar, maar dat die, is ook speed, hè? Het is Over. een soort speed. Het, althans, dat verschilt dan enigszins voor welke leeftijdscategorie. Nou, zullen we dat uh, binnenkort een keertje voor de radio doen? Dan volgens mij kan niemand ons meer volgen. Maar ja, maar mag... wij zitten dus al lang in de leeftijdscategorie dat het inderdaad uh, een meer een pep is ja. dan uh, een, een rustgeving. Ik ken mensen op, van onze leeftijd die dit voorgeschreven krijgen, okay. terwijl daarvoor ADHD bestond sowieso eerst niet. Uh -huh. Je moest eerst Ritalin hebben, dan heb je pas ADHD. Ja. En ...die krijgen dat nu pas voorgeschreven van... ...oh meneer, u, u gebruikt waarschijnlijk allerlei andere drugs vanwege dit en dat... ...en dan gaan wij u dit voorschrijven. En dan krijg je dus feitelijk iets veel gekkers. Want sowieso als je nu al ziet van wat ik tegenkom... ...omdat er bij mij nogal wat appartementen werken... ...is dat er ook in gehandeld wordt. Ik heb zelfs gelezen dat, dat Ritalin is het meest illegaal verhandelde... Uh, middel ja. Ter wereld. Ja. Omdat ja. het dus zo massaal op scholen van ja. hand tot hand gaat. Dus uh, jeugdigen die het doorverkopen aan de wat ouderen op school. En dat het op die manier uh, dus uh, het meeste... Uh, er zijn de meeste kleine dealers actief. En wat willen ze dan <laughs> tegen die maffia doen? Want dan noem ik dat ook maffia, hè? Ja... En ik weet dat er in die wietteelt zitten ook wel wat vage jongens. Dat uh, zal ik direct. Maar dat heb je in iedere sector. En jij noemde net de huizenmarkt voordat de uitzending begon. Maar ook de huizenmarkt. Uh, ik zou niet weten hoe je dat anders zou moeten omschrijven. Dus dat is ook een soort van maffia. Dat is een uh, overduidelijke maffia. Ja, die maar, oude maar hier, op alle hier, info. hier wordt wiet verhandeld. Hè, in kleine zakjes. En ik, ik zou het hier toch niet echt een plek van de maffia noemen. Erger nog. Die kom je hier helemaal niet tegen. Dat is, ideaal, dat is ook wel ja, stom de van je, Jeroen. Je moet wel een beetje <laughs> een beetje telegraafniveau halen. We ons, als we ons moeten aanpassen aan de telegraaf. Nou, ja. <laughs> ja, want eh, ik kreeg nog zo'n tendentieus eh, bericht: Hè, van, daar weet dan iemand te zeggen van een koffieshop met plek voor 30 man heeft 2,4 miljoen euro omzet. Er gaat er nooit één failliet. Rara, hoe kan dat? Dit vind ik uh, een hele, dat foute, ergeen, hele foute insinuatie. Uh, da, nou dit, dit insinueert iets heel vreemds. Uh, en anderzijds dat, dat bedrag, dat denk ik toch, uh, dat, heeft, dat heeft te maken, dat zijn, dat zijn enkele shops die dat hebben. En die hebben vaak een enorm ja. verzorgingsgebied. Die liggen bijvoorbeeld in de buurt van maar je groen de Maar dat bedrag ook terug, jongen. Wat, wat een gekte dat zou betekenen, joh. Ja. Hoe maar, kan dat dan? En, en dat er nooit één failliet gaat, dat heeft natuurlijk ook heel veel ermee te maken. Dat het uh, in tegenstelling tot veel andere bedrijvigheid is het, uh, is het een, uh, een, een dichtgetimmerde markt. Een soort ja. communistisch systeem. Aangezien uh, echt vrije concurrentie, vrije markt, bestaat hier niet. Nee. Want iemand die denkt, ik kan het beter, ja, die kan niet in de buurt beginnen. Want nee. uh, het aantal plekken is beperkt. Ja. Het wordt dat bepaalt zelfs, de gemeente over. Het is hè? zelfs in, in, over maffia gesproken. Ja. Ja. En het is dus in de afgelopen, nou pak een beet, 14 jaar, is het aantal coffeeshops bijna gehalveerd. Dat houdt dus in dat grofweg genomen bij gelijkblijvende klandizie, bij de anderen, is het verdubbeld. Ik bedoel, dat, raar, raar, hoe kan dat? Ja, ja dat is wel gek ja, inderdaad. Kijk, kijk. Nee, maar inderdaad, Retter heb je gelijk in. Het is geen ziekte en geen stoornis, maar wat wel een ziekte was... Ik noemde net wel het woord ziekte, maar het ging in het kader van heroïne. En ik ken wat heroïnegebruikers en die noemen het zelf ook als een ziekte. Maar ADHD is zeker geen ziekte. en ja, Ik voel me niet ziek, voel jij je ziek, hierom? Eh, nee, maar nee, okay, volgens mij want... heb ik ook geen ADHD. Hè? Nee, nee. <laughs> je bent een beetje druk, maar voor de rest, hè? Soms, het is een temperament en dat vind ik gewoon inderdaad ja. en dat heeft iedereen op een andere manier. Maar op het moment dat, dat het echt om begeestering gaat van waar je voor gaat, dat, dat, dat is temperament. Maar dat, dat is geen kwaal, dat is eerder... Ik denk dat als je gaat kijken, dat, je moet wel ADHD hebben, wil je iets ontdekken, wil je ergens tegenaan lopen, wil je... Ja... Nou, je hebt gewoon nou, al die energie. Zeker in deze tijd. Er is alleen maar. Uh, er is niet echt stimulans van welke kant dan ook. Nou, en dat is. Kijk, er is natuurlijk zelfs een stimulans de andere kant op. Want ik moet nu ook. Als ik dat lees, dan denk ik aan. Uh, aan een, uh, een documentaire die ik zag. Van. Uh, Why We Drug Our Children. Mm -hmm, ja, die heb ik en, ook gezien. Ja. Nou, dat gaat dan. Dat gaat eigenlijk over dus de ADHD. en de bijkomende medicatie. En dan zie je dus opnames. Het, het, het, het, je, ziet, je ziet een rijtje kinderen die moeten stilstaan. En degene die, die niet stil kan staan, die wordt gediagnosticeerd als ADHD. Dus in wezen moet alles zich aanpassen aan de wens van min of meer overspannen leraren. En die eisen zelfs, want zo ging het uh, wat daar te zien was, die eisen dat die kinderen... Uh, medicatie krijgen. Uh, op straffen van verwijdering van school. Uh, dus het, hield, het houdt in. Praktisch gezien. Dat eigenlijk de, de leraar of lerares. De diagnose stelt. Daar komt geen arts aan te pas. Dat is dus helemaal te gek hè? En het was zelfs zo bond. Dat dus een moeder met een kind. Die is gevlucht uit Amerika. Die is naar Canada gegaan. Omdat ze dus. Uh, de, die wil ze het kind ophalen. En zelfs, uh, het komt zelfs voor. Oké okay, omdat al, je geen mee zijn wil omdat je geen medicijnen wil geven. En die moeder die was... Uh, die was dolgelukkig. Uh, dat ze... Was gestopt met die medicijnen. Want... En dan zag je die jongen. Die sprong weer vrolijk. Die had een, een trampoline. En die, ze zegt... Ik ken hem weer. Van... Uh, dat is hem. En... Uh, in die zin... Ja... Ik, Logisch dat kinderen druk zijn, weet je. Dat is toch... Uh... Dat hoort erbij, <laughs> dacht ik. Hè. Heb je wel eens kleine katjes gehad, Jeroen? Is, of iemand je gezien met kleine katjes en zo. Dus, die, dat hoort erbij, hoor. Yeah. Dat is, en mensen hebben iets leuks. hè? Dat staat ook in alle boekjes, als je goed kijkt. Dat mensen die blijven iets van kinderlijks houden. Hè. Dus dat wat die jonge katjes hebben. Dus, en dat wil ik niet kwijt ook, mm -hmm. eigenlijk. Nou, het is... Maar dat moet je dus nu al kwijt als je een jaar of uh, vijf, zes bent. Nou, het heeft er gewoon ontzettend veel van weg. Dat we dus in een redelijk overspannen samenleving beland zijn, waar dus alles maar daaraan moet worden aangepast dus ik voorspel je Guus dat uh, over een tijdje heb je dus waarschijnlijk uh, kattenbrokjes of kattenvoer, speciaal voor kleine katjes, waardoor die wat rustiger zijn zodat uh... wauw, wat een goed idee nee, denk je? voordat we de huismarkt gaan exploreren gaan we eerst in of, het kattenvoer, want dit of. is echt een hele goede nee, maar dat, zit, dat, dat ligt gewoon over de hand, van dat, dat dat is veel, te veel onrust helemaal... ja, uh, yeah, dat ja, ja. kan niet merk kunnen we niet super krijgen. slim joh. dat dat moeten we kunnen regelen ja je hebt dat filmpje gezien met dat kattenkruid oh nee dat heb ik dat, dat had jij mij laten ja. zien nou dat is wat moeten we doen toch ja, staat dat heb... niet op die lijst trouwens met die uh, tabaksingrediënten dat kunnen we opzoeken dat zou heel interessant zijn als dat erbij mag ja Want... Ik heb vanmiddag weer wat katkruid gerookt. Toen was ik toch weer, toch anderhalf uur, toch wel ontzettend uh, rustig, dus, zal ik maar zeggen. zou dus bij de N moeten staan. Ja? Hè? Van n nee Peter. Nee, die staat er niet Die bij. staat er niet bij. Ah. Oh, maar bij de N trouwens wel, nootmuskaat, poeder en olie. Hé, hey, weet je wat ik daarmee kan? Daarmee kun je knap gek worden. Het is een van de ingrediënten als je echte ecstasy maakt trouwens. Ja. Nou ja, zo zie je maar weer, dat is echt uh, al heel ver En dat gegaan mag worden. gewoon bij de sigaretten? Dat mag bij de sigaretjes. Oké, okay, dan hoop ik wel dat er in dat jointje tabak zit, want... Ja... Haha, nee, want dan weten we tenminste nooit meer waar we iets van merken. Het is gewoon uh, bij deze geregeld. Gooi de tabak in en het werkt. Oh, dat is inderdaad een hele leuke site. Uh, die Born to Explore. Die is echt heel leuk. Ja, de red is weer goed bezig. Die, uh, is dit dan uh, ADD? Of, uh? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> uh, ja lieve mensen, van, uh, ik raad iedereen aan om toch ook uh, af en toe in te tunen op de chat, want uh, daar is uh, veel bijkomende informatie, ja. bijna te veel om, uh, om nu allemaal op te lezen. Het is ook in het Engels. Vooral over het feit dat het dus geen specifieke een ziekte is. Nee, dit kan ook nooit een ziekte zijn. Daar kan ik me niks bij voorstellen. Ja, hier, ja precies. Van In de negentiger jaren was er een toenemend aantal experts die begonnen, in dit geval ADD, te zien als uh, niet zozeer als een uh, uh, onvolmaaktheid. Maar meer als een natuurlijke toestand die ADD'ers in een achterstandspositie brengt ten opzichte van sommige moderne situaties. Ja. En dat is natuurlijk dat is gewoon die veel eisendheid van de samenleving dat van mensen wordt maar verwacht. ...dat ze zich terwijl we eigenlijk gewoon van de apen afstammen... ...dat we ons in een pakkie hijsen... Eh, ...dichtsnoeren met een stropdas ...en dan eh, in een leaseauto naar een kantoor rijden... ...om daar papieren en getallen te shuffelen en dan uh, van 9 tot 5 uh, rustig te zijn en uh, een beetje koffie te drinken, je boterhammetje te eten en dan in de file naar huis om s'avonds uh, de televisie aan te knippen en nog eens een keer te worden weggevaagd door uh, telebraafachtige uh, vertoningen over wat er allemaal mis is in de wereld. Geen wonder dat je je op een gegeven moment een beetje lullig gaat voelen. En Dred heeft gelijk hoor, het is inderdaad geen ingrediënt, maar een grondstof, maar eigenlijk het is, uh, ja... Ja, maar ik weet, ja. ik weet van mensen die hebben dus ik, uh, noodmuskaat heb wel dingen geconsumeerd. Ik dingen meegemaakt die en, echt toch wel verder gaan als dat het een, uh, dat was echt wel een ingrediënt in wat we deden. Nou, um, um, he, ik geloof uh, twee à drie uh, noten, dat, uh, dan kom je toch in de buurt van een uh, dosis dat sommige mensen dachten dat die bijna letaal had kunnen zijn. Pure nootmuskaat ja, ik ken zelfs iemand die dacht dat het leuk was om dat te roken. Ja, nou, nou, dat is vies jongen. Nou ja, allemaal gevolg van die Nou, gewoon een wiet roken. Helemaal niks aan dan. De ik, ik denk dat het net, als, net is als met de tabak in wezen, we kennen de beste middelen. Worden die verboden? Dan gaan we op zoek naar. Allerlei uh, alternatieven hebben we dus, een paar uh, weken lang gedaan. Ja, nou ja, nog steeds een beetje. Van, uh, nou, ik heb vandaag ook brandnetels uh, gedaan, maar dat is, dat is het dus niet. Ik, uh, ik sprak trouwens uh, daarover nog. Ik uh, sprak ook met iemand uh, en uh, die, die had wel als uitgangspunt dat hij zei van uh, uh, planten die veel vetten bevatten, oliën, die zijn relatief minder goed om te roken omdat je bij de verbranding van vetten en oliën dus veel carcinogene stoffen ja. kunt uh, krijgen en wat dat betreft is dan hennep denk ik de, de uitzondering op de regel omdat van hennep nou juist is aangetoond dat het overduidelijk anti eigenschappen heeft, dus dat is een hele vette plant, maar de werking die die oplevert is, is het omgekeerde ja, het kan ook zijn waar die vetten zich bevinden. Ja, maar het is met de cannabis. Hè? Ook als je dat, dat verhaal van, mm. uh, van Rick Simpson uh, ja, bekijkt. Zei, dan vond, zie je heel duidelijk dat dus, uh, die cannabis uh, hele specifieke eigenschappen heeft. En een van die eigenschappen is toch dat het dus anti-kanker is. Ja, jongens en meisjes, dan moeten jullie ook even naar zoeken. Rick Simpson. Simpson, net zo geschreven als de Simpsons en Rick met CK. En dan op YouTube gewoon even zoeken, en er zijn een heleboel afleveringen. Een stuk of zes, dacht ik: 7, 7, 7, 7. En dat is een heel interessant verhaal. En dat is dus helemaal uh, dat dat heeft helemaal niks te maken met uh, een stelletje die. fanatieke wietrokers nee. die iets een reden zoeken waarom het uh, ja. toch vooral niet verboden zou moeten worden. Dit gaat helemaal over uh, gaat hele over rustige, uh, oudere mensen die niet op zoek zijn naar de een of de andere uh, uh, verandering van geestestoestand, maar alleen maar. Oprecht op zoek zijn naar een uh, verbetering van hun uh, Lichaam, uh, leefomstandigheid. Ja, yeah. het is wat. Uh. Ja, maar, maar cannabis is echt een vette plant, toch? Ja, dat, zeker. Er uh, zitten veel vetten op, ook. Die echt maar ja, bijvoorbeeld een zit zitten veel vetten in het blad. Nou, dat kun je dus echt niet eens goed drill dat verrotten. Ze hebben ook een rare, raar nadeel als het met water samenkomt. Terwijl bij die hennep zit dat echt aan de buitenkant. Hebben jullie nog een leuk muziekje? Ja, nou leuk. Het is een uh, muziekje van een uh, Frans uh, een duo. Oké. Okay. Dat kan nog wel leuk zijn. Klara, klara. Ja, het is een beetje, beetje punky. Oké, okay. dan doe ik mijn haar overeind hm? ja, ja, nu. Doe jij ja. je haren overeind? Ja, natuurlijk. Dan en maak ik, ik mijn haren de... Observe ta even. Of zeg ik het goed? Collecte. Ja, ja, ja. Hè? Ze trommelen er flink op los. Daar willen we de telegraaf mee wakker schuren. een spannende verhaal voorlezen. <laughs> spannende verhaal. Ja, we zijn een beetje bezig met uh, de telegraaf van, houdt ons dit weekend nogal bezig. <coughs> met de oorlog tegen de Vietmafia. Kijk, dat staat er dus ook nog. Hè. Miljarden aan misdaadwinsten dankzij legaal jointje. Terwijl volgens mij is dankzij het legale jointje zijn er een aantal miljoenen van die miljarden misdaadwinst afgehaald. Dat denk ik ook, snap. snap je. En in die zin, wat hier dus met geen woord genoemd wordt, is de kweek in het buitenland. Ja? Dat is ook raar. In België hebben ze echt al uh, grote uh, plantages gewonnen. En in Frankrijk en in Spanje wordt veel gekweekt. De ja, in meeste... Spanje is het ook een stuk makkelijker. De, de, de allermeeste wiet wordt gekweekt in de Verenigde Staten zelf. Ja. En daarna is dan in Canada ook nog een gigantische markt uh, vanwege al die miljoenen Amerikanen aan de andere kant van de grens. Maar uh, dat is allemaal niet besteed aan meneer Bert Huisjes. Ah. <laughs> ja, de schrijver van dit stukje. Maar, de Telegraaf... Ik denk, er zitten natuurlijk ook een paar sigarettenrokers. Mm -hmm. En de Telegraaf die vindt het altijd leuk om ergens een beetje over te mekkeren. Want ze hebben ook... Een uh, klein onderzoek gedaan. Wat u zegt. En daar hebben ze gevraagd van... Uh, ook aan mensen. Dus... Uh, wat ze nou vinden van het, het, hoe het rookverbod er nu bij staat. En daar hebben dan uh, meer dan 7000 telegraaflezers aan meegedaan. Bijna driemaal maal zoveel als anders. Oh, ja. dus het is wel belangrijk. Nou, dat, het, het houdt de mensen dus duidelijk bezig, ja. En uh, onder hen waren uh, 3441 rokers en 3713 niet-rokers. Dus meer niet-rokers. Meer niet-rokers, ja. En van alle deelnemers... Wil... Dus het is wel iets getint, mag ik zeggen. Hè? Want er zijn in verhouding in Nederland iets minder rokers. Als je. Als in als deze verhouding. Bent, ja, dat klopt. Dat, uh, er zou, eigenlijk zouden het zo... 2000 rokers moeten zijn. Ja, zoiets. En 4000 tot 5000 niet rokers. Ja. ja, ja. ja. Maar... Hè? van alle deelnemers wil 74% dat er in ons land net als in Duitsland, voor kleine kroegen een uitzondering zal worden gemaakt op de rookverbodregel ja, en dus uh, er is ook dus, ja, zowel rokers als niet rokers die, uh, die vinden dat uh, ergens houdt het ook uh, een beetje op en uh, ja ik denk toch uh, misschien, hè, we hadden al uh, het uh, verhaal van de de advocaat, meneer Clemens Meerts, ja. die dus uh, wel uh, op BNR, B, ja, BNR een Nieuwsradio ja. uh, gezegd heeft dat hij volgens hem kan het helemaal niet. Wat, uh, wat er nu gebeurt, dat staat niet op die manier in de wet. Maar uh, dat zijn dus zaken, daar zal de telegraaf ons dan ook wel weer goed van op de hoogte houden. Wanneer? Wanneer? Als het ja. gebeurt. Oké, okay, oké. Okay. Dat uh, staan ze met grote letters voor aan. Maar dat artikel van die, die, die actie tegen de wietmafia, waar komt dat nou in één keer vandaan? Waar dat vandaan komt, dat... Uh, Want punt 1 uh, is <coughs> een heel groot artikel en het staat in geen enkele andere krant. Ja, ja dat is, het is een beetje een... een, een tendentieus masserend artikel in een bepaalde richting waar uh, sommige mensen van de politie, zoals die meneer Gerrit van der Burg, mm hoofdofficier -hmm. van justitie. Waarvan zijn twee zoons alle twee jointjes roken. Is dat zo? Nee, nee, nee, maar dat zie je wel aan zijn gezicht zo een ik, ben, ik, ik doe ook wel eens wat op een spirituele omroep en dan krijgt hij dat soort inzicht in, ja, in een Oké, okay, nou dat is... Dus waarschijnlijk dat... heeft hij alleen maar twee dochters of zo, dat zal je zien. Oh, Gewoon met mijn geluk. Het gaat wel een beetje de Londrozel kant op. <laughs> Wij zien aan de foto hoe is het zit. <laughs> hoeven niks te lezen. Nee, maar zo doet hij het wel waarschijnlijk. En ja. daar zit ik volgens mij niet ver naast hoor. Ja. Maar je zou gelijk kunnen hebben dat dus heel veel van deze getallen die hier genoemd worden, bedragen, omvang, dat dat ook een soort propaganda is vanuit de politie om maar aan hoge budgetten te komen, om ja. hier weer veel mensen aan het werk te zetten. Ja, want je moet tegen te een, een partij op die jaarlijks toch, wat had je nou ook alweer? Iets meer als 2,5 miljard of zo omzet had, noem ik het. Ja. Maar daar staat winst, hè? Ja, dat is uh, meteen allemaal winst. Mm -hmm. Nou, omzet noem ik het even. Ja, dat, het is, het, dat noem je omzet. Ja. Nou, dan moet je je voorstellen dat je voor 50.000... Dus als je dit weer weet op te splitsen in hoeveel keer 50.000 past hierin... Ja, zoveel werknemers zouden daar dan technisch gezien, belastingtechnisch, uh, aan de slag kunnen in okay. die sector. Uh, dag, is met Roda. Hé, hey, Esmeralda, nou. Ik zal het eens even kijken. Gewoon delen door 50.000. 7, 6, en dan doen we die nullen eraf. Tot... Toch moet je als bedrijf, als je alles legaal, dus wit en wit, dus ook weer verkoopt en zo. Moet je dat van omzet hebben per personeelslid? Dan hebben we het, nee, 50.000 mensen zijn. Uh -huh. Dat uh, zie je, dat moet je gewoon met de hand doen. Ja, dat <laughs> moet gewoon met de hand. Nou, dat gaat hartstikke snel. Echt op zijn oude wets met, uh, met schuine streepjes en zo. Deeltekens heet het niet. Zo. Echt hoor. Wegstrepen. Echt, nou, op, Hoppa. We hebben in ieder geval vijf. En nog een vijf. Dat is zo, <tie> Ja. Zo. Meer dan 50.000 mensen Okay. Aan de slag. Oké, okay. dat je even weet dat als dit een legale handel zou zijn, helemaal, van het begin tot het eind, dus van het zaadje, het plantje, eh, het oogsten, het knippen, het, van alles en nog wat. Dan levert dit sowieso binnen dit bedrag waar het over gaat. Volgens, nou. Ja, zou dit gewoon normale werkplaatsen opleveren? Want het is voor een bedrijf namelijk ook af en toe gunstig om werknemers in dienst te hebben. Ik ga niet verder uitleggen hoe dat komt, maar dat is af en toe heel gunstig. En op het moment dat je echt 50.000 omzet hebt bovenop de 50.000 die je nodig hebt voor je eigen salaris, maar zeggen, dan word je geacht een werknemer extra te hebben. Volgens de belastingdiensten in ieder geval. En dan hebben we dus nu meer dan 55.000 mensen. Die, die kunnen daar gewoon... ...een normaal inkomen, een normale baan van hebben. Ja, en die verdienen dus, dus geen 50.000 euro per persoon, hè? Oh, oh, oh, oh. Nee, maar die verdienen dus ja, geen... Ja. Ja. Maar, kijk, kijk. <coughs> dan, uh, dan worden we natuurlijk... Dan, dat houdt wel in dat we dus... Als niks echt exportland... Ja. ...heel veel in het buitenland bedienen. Want op zich... Uh, kun je dus zeggen dat een, een gedeelte daarvan, zij ze zeggen zelf 80% gaat naar het buitenland dus dan is 20% voor het binnenland dus dat is dan 1 vijfde, dat houdt in dat als het in ieder geval voor onze huidige situatie op een andere manier geregeld zou worden dan heb je uh, latent heb je zo'n uh, zo 10 à 11.000 arbeidsplaatsen in de, in de productie die naar de coffeeshops kan gaan Althans, ja. uh, ik weet niet, hè, dat, is, dat zijn getallen Jawel. van de telegraaf van zondag. Maar gewoon als ik kijk wat de investeringen zouden zijn op het moment dat je dit gewoon legaal zou kunnen verbouwen. Desnoods onder kunstlicht. Dan, dan moet je toch zeker, toch, ik denk toch wel 30.000, 35 35.000 mensen moet je, moet je daar in aan het werk hebben om dat echt te laten draaien. Dat kan je niet kleinschalig zien. Op het moment dat dit echt de markt is. Vraag me af waarom Nederland die markt laat liggen. Op het moment dat echt 80% naar het buitenland toe kan. Wat maakt het ons dan nou uit? De douane controleert alleen maar wat er hier naar binnen komt. Nou toch? kijk, van, ik, ik, ik, ik, ik zie ook wel in die zin het probleem. Door al die verschrikkelijke internationale verdragen die gesloten zijn. En wat dat betreft. Ja, maar dat iedereen wordt... interpreteert dat anders. In ja, en geen maar kijk, enkel landen zijn de regels hetzelfde. Ja, maar ik denk toch dat als we dan. We hebben in, wezen, in, in de praktijk. Kun je zien dat ondanks dit soort. ...tennissieuze, negatief getinte berichtgeving... ...dat eigenlijk het Nederlands beleid veel meer positieve dan negatieve kanten heeft. En hier is één van de negatieve kanten. En ik denk van, dan moet je als land ook bedenken van... ...nou, we gaan ons verder, dan richten we ons op onszelf... ...en niet zo specifiek op dat buitenland. Ik bedoel, dat is het, het probleem ook van hun en... Uh, He, laten we het gewoon klein houden. Tuurlijk natuurlijk, als we iets gaan doen, zoals met die wapens, dan kunnen we ook de zesde op de in de wereldranglijst zijn. we zijn bezig om de handel, Dus. Uh, in die zin, maar laten we dat, laten we dat gewoon buiten beschouwing. Gewoon de situatie zoals die nu is. Dat dus als plannen zoals uh, in Tilburg, ja. andere plekken waar gemeenteraden toch echt hebben gezegd van... Nou, we willen eigenlijk dat dat geregeld wordt. Als je zoiets zou uitvoeren, dan heb je dus in, in potentie, heb je gewoon uh, uh, 10.000 mensen uh, zeker uh, aan de slag. Dat is niet Ja, ruim. maar dan, he, ja, dan heb je nog steeds... Want dat is het probleem van wat ik niet snap. Waarom ze gewoon niet eens een keertje gewoon normaal nadenken. Want dan heb je nog steeds die zogenaamde. Wat was het ook weer? Ik moet even kijken hoor. Dat, dat woord is zo moeilijk. wietmafia. Uh, die heb je nog steeds dan hoor. Ja, maar dan, dan op dat moment, heb je ook. En heb je wel de... een mooie scheiding in van wie ja. wat waar is. Precies. En dan, dan mogen dan we in, in deze. Het probleem de... is, waar ik dan weer mee blijf zitten, is dat je de grootste kans hebt. Dat ...al die contracten weggaan aan wat we nu de wietmafia noemen... ...en dat de gewone man daar niet meer tussen komt. En ik blijf er nog steeds bij, dat heb ik al een paar uitzendingen eerder ook gezegd... ...ik ken een heleboel gewone mensen die een paar plantjes hebben... ...in een kast of in een kamertje en dat is voor hun leuk... ...want dan kunnen ze naar hun ja, kleinkinderen ja. toe... ...of dan hebben ze een leuk cadeautje voor een verjaardag... ...of dat soort dingen, echt veel gekker ja. wordt het niet... Maar dat dat en dat kijk dat al hang, op. Dat hangt helemaal af van hoe stel stel dat zoiets ervan zou komen. Ja. Hoe dat wordt ingevuld. En ik geef toe dat uh, in de meeste gevallen tegenwoordig zijn het altijd uh, eh, multinationals, grote marktpartijen. Ik weet niet wat voor toestanden allemaal. <coughs> die de, die de, die de opdrachten binnenslepen. Misschien gezien het wonderbaarlijke karakter van dit uh, gebeuren. Dat het hierbij anders loopt. Of zou kunnen lopen. ...en dan heb je dus een, een een toch een vorm van decentralisatie... ...en dan uh, hou je dus in die zin grote structuren enigszins buiten te doen. Maar je moet, de neem me niet kwalijk, hè? maar we zien hier dus op die telegraaf zien we dus een, een foto daarboven... Hè? ...en dan gaan we even berekenen, we hebben hier kunstlicht boven... Ja. ...dat dus is allemaal kunstmatig uh, druppelsysteem overal... Uh -huh. ...alles is helemaal keurig geregeld... En wat staat hier wel niet? Wat zou de investering zijn voor ons? Dit kunnen we helemaal nooit betalen, joh. Ja. Weet je, dit, dit zijn mensen... Die hebben al een legaal bedrijf. Nou, dat kan die, niet anders. die niet. zijn gewoon al een tijd bezig. En hebben nee, dit nee, in een nee. aantal jaren opgebouwd. Dat lijkt me niet. Nou, dat kan natuurlijk ook. Nou, ja. Natuurlijk. Als we op een gegeven moment... Uh, en weet ik wat, in de lift zitten, het gaat goed... Uh, eh, ...nog meer, nog meer... ...zo zijn mensen toch, met alles... Van, uh, ik zou het dus niet, ...dit, dit ja, is niet leuk meer... ...het is, kijk, het is wat je wil... ...maar dit is niet leuk meer... ...kijk maar naar uh, de, de, de, de, de vleesindustrie... Ja, ...dat dus is ook niet leuk meer... Dat, ja, ...precies, maar dat is dus zo spijtig... ...dat we op die manier... ...met al die dingen omgaan... ...en wat dat betreft zou nou juist... ...in zo'n rare niche van verbod... ...en gedogen en al dat soort zaken... ...is het mogelijk om... Een een andere manier van met productie omgaan uh, neer te zetten dan met normale handel, want daar heeft altijd het, het grotere kapitaal de overhand, voor meteen. Nou, toch blijf ik erbij dat die jongens in ieder geval, als ze al zoiets neerzetten, die hebben ook in de legale kant van de wereld hebben die een tak, want anders kun je, zo je dat kunnen, nooit hebben. Dat zou kunnen, Weet je, op het ogenblik als je in een te dure auto rijdt, euh, dan houden ze je aan, weet je wel, bij wijze van spreken. Dat, dat slaat helemaal nergens meer op. Wat moeten die jongens, die hebben er niks aan. Die jongens, ja. die moeten wel legaal ergens investeren, ja. huizen kopen, weet ik veel wat voor onzin. Die moeten. Ja, ja, ja. Die moeten iets. Dat, dat gaan ze natuurlijk ook doen, als het zo groot draait, dan uh, Ja, maar kijk allemaal hoeveel foto's dit is, joh, uit. dit is toch echt belachelijk. Ja, ik, je, je, je, er zijn nog foto's van veel grotere dingen, man. Die foto van uh, die, die brug. Ja? Waar ze in de kruipruimte van de brug Oh kwam. ja, ja. <laughs> ze was een kwekerij van... Uh, hoeveel? Ik weet Honderden ja. meters lang. Helemaal krankzinnig. Echt gratis stroom <laughs> Ja, belachelijk. Maar dat zijn dus... Dat zijn gevolgen van... Voor drugs. En in die zin... Als, die, als er geregeld wordt... Voor, voor het systeem wat er nu is... Dat het... Uh, ...voorzien kan worden... ...dan mogen al die law en order mannen ...die kunnen zich richten op, op degene... ...die dat inderdaad alleen maar doen... ...naar het buitenland. Maar het moet gewoon weer in de open lucht, Jeroen. Gewoon buiten. Buiten, dat is helemaal uh, optimaal. Maar ja, dat ja. zie je, hè? dat kun je zien. <laughs> ja, en dat kun je zien... ...maar dan kun je toch ook zien of het maffia is of niet, lijkt me. Ja, alleen dan en is... Want dan hoef je, heb je niks te verbergen nu... ...omdat er ook iets is wat je dan schijnbaar moet verbergen... Ik krijg je uh -huh. ook dit soort rare dingen. Ja, ja. Ik zou het niet eens durven jongen. Ik zou, hier, ik zou hier niet eens voor de deur durven staan. Voor waar zoveel ja, planten staan. Ja, ja. Echt niet. Daar ben ik echt veel te laf voor. Zou ik nooit durven. Dan moet je toch al ergens. Uh... Nou ja kijk het is, het is naar binnen gegaan. De kweek in eerste instantie. Ja maar dat zijn dus al busjes vol. Vanwege de vervolging. Daarom is het naar binnen gegaan. Ja, maar het ja, wordt er niet dus, lekkerder van. Nee, maar het is dus allemaal een proces. Het, het, het, het, het zwengelt zichzelf aan. Het is, uh, wat er gebeurt is op, op een bepaalde manier voorspelbaar. En het is jammer dat allerlei toch uh, mensen met best wel uh, de nodige inzichten... ...op de een of andere vage manier dat botweg ontkennen. Nou, gewoon blijft erbij. Het moet gewoon naar buiten toe. Het moet gewoon... Alleen nog maar buiten. Ja. Daar maken ze een nieuwe wet. Het moet gewoon buiten voor het andere. kan iedereen kan het zien. Er is geen reden meer om het bij iemand uit zijn tuin te jatten. Want je had het zelf ook in je tuin kunnen zetten. Ja. Helemaal niks aan de hand. Ja. Ja, dat, uh, Waarom kan het niet gewoon allemaal buiten? Want toen hoef je ook niks. Nu is het inderdaad wat je zegt. Je moet het verbergen. Ja, ja dan krijg je mensen die daar goed in zijn. Ja. Dat zou het dus nooit zijn. Maar het is een self-fulfilling uh, professie maken ze ervan. Want dit heeft feitelijk niks met een legaal jointje te maken. Want het gaat 80% naar het buitenland. Ja. Het zijn geen legale jointjes. Is, dus het zijn gewoon directe gevolgen van het verbod. En dat is dus wel heel leuk. Want vandaag bij de ingezonden stukjes ja. zegt ook een... Uh, en... In de Telegraaf ook weer. Ook in de Telegraaf. Het mooie verhaal over de wietmafia van de uh, 3 augustus... ...onderstreept andermaal dat tussen haakjes soft drugs ge gelegaliseerd moeten worden. Dan kan de teelt worden gereguleerd en kunnen politie en justitie nuttige dingen gaan doen. De Nederlandse staat kan zich op die manier miljarden euro's besparen. De parallel met de drooglegging in de VS is super duidelijk. Het is in een uh, nooddorp, okay. Hè, wat er gebeurt van... Uh, Vind die mevrouw ook wel een mooie naam? Ja, Anna Fort, bedankt. Ja. Uh, snel gereageerd. Ja, joh. Maar het is echt inderdaad een heleboel uh, tijdsverspilling. En ja, als iedereen alles gaat verbergen, ja, dan wordt het ook steeds meer werk om het te vinden ook. Dus het leukste lijkt mij om gewoon een veld neer te zetten. Kijk, dit is uh, wiet en het heet zo en zo. Dit is dat ras. Ja. Ja, en met, met, met, met, met echt zonlicht uh, dat is toch voor de smaak. Dat is toch. Dat is voor niks. Want uh, daar, daar groeit alles mee. En het is ook goed uh, tegen de extra CO2 uitstoot. Hoe zat dat ook weer? Want nou het begon eigenlijk over koolmonoxide. Maar laten we het even over kooldioxide hebben. Weet je wat dat scheelt A aan CO2 uitstoot? Dat we het niet meer binnen gaan doen, maar buiten. Weet je? Daar moet Nederland ook eens over nadenken, want hoeveel oppervlakte zal dit zijn, weet je wel, hoeveel oppervlakte en hoeveel stromen heb je daarvoor nodig? Ja, ja, ja. Dat heb je dus eigenlijk helemaal niet nodig. Nou, als je dat met die... Je hebt drie keer zoveel oppervlakte nodig, want gemiddeld halen ze, als ze gewoon een beetje stomzinnig bezig zijn, drie oogsten op een jaar. Ja. Nou, je kan er vier halen als je echt een sportman bent. Nou ja, dan heb je die oppervlakte heb je dan nodig, vier keer die oppervlakte van binnen, dat is nog steeds heel weinig, denk ik. Maar ik, ik, weet, ik vind ik het getal het moeilijk, gewoon nog steeds abonimabel hoog. Ja? Nou ja. ja, dat is kijk, als, als het inderdaad is van uh, willen omhoog rekenen om, om zelf ook aan veel geld te komen, dan uh, is het begrijpelijk. Zullen we maar zeggen. Ja, maar dat vermoed ik ook eigenlijk. Maar inderdaad, het zou. Uh, buiten kweken, dan heb je ook geen... dan heb je zeker geen koolmonoxide nodig. Nee. Ook geen nee, CO2, nee. want dat lukt niet in de buitenlucht. Nee, dat lukt niet. is al in de buitenlucht ja. trouwens, dus dat scheelt ook. En het is in, inderdaad... het zou een... Uh, ja. Kijk, de hennep is natuurlijk... Vaker uh, genoemd als een, uh, hè, een alternatief gewas uh, in de landbouw, omdat je er zoveel mee kunt doen. Het is geen en, alternatief gewas, het is echt het goed het, gewas ja. voor de landbouw. Het is het gewas voor ja. de landbouw. Maar dus dat, uh, het, het, mag niet, het, het mag niet eens onderzocht worden uit een soort totaal angst voor, uh, voor, voor de borom drugs. Uh, <coughs> het is funest, echt funest, het is echt soms. Het gaat hier om een plantje nog steeds, hè? want ik begin het, het bijna helemaal spoor bij. Het gaat gewoon om een stom plantje, ja. iets als een soort onkruid, zal ik maar zeggen. Ja, ja net als dat wat andere... geen bestrijdingsmiddelen nodig heeft en geen kunstmest, dat heeft het allemaal ook niet nodig. Nee. En dan heeft het gewoon ook geen kunstlicht nodig. Ja. Eigenlijk is het een wonderbaarlijk plantje. Dat is een schitterend plantje, je kan er ook nog allerlei mensen plezier oh. mee doen. Het is een mooie plan. Zelfs de Belastingdienst, op het moment dat het helemaal legaal wordt, ja. kun je er helemaal de Belastingdienst op ja. allerlei fronten. Kun je, daar heb je geen zwarte werkzaamheden meer nodig, we nemen allemaal een witte werkster, want iedereen kan het betalen, iedereen heeft werk. We hebben nog een heleboel banen, ja. dat hebben we net gezien. In een notendop. hè? Ja. Nou, het, is, het is, nogmaals, het is, het is, het is gewoon eigenlijk is het crimineel wat die mensen, wat, wat, wat ze doen, hoe, hoe dat bestuurd wordt. Volstrekt alle, alle positieve onderzoeken wegdrukken, alle negatieve kwesties eh, extra aandikken. En ondertussen uh, stoer doen met uh, beleid uh, wat gewoon voor belastinggeld wordt betaald. Ja, maar ik blijf nog steeds bij dit wat we hier als binnenteelt zien. Als ik dat buiten zou zien zou ik er niks van denken. Maar binnen ja, denk ja. ik er van alles van. Ja, sure. En sure. war on pharmaceuticals. Ja. Dat is een, ook een goed thema trouwens hoor. Ja. Hé hey S, wanneer maak jij dat programma? Dat <laughs> ja, past er wel een beetje bij. Ja. WAP Radio. Op Wop Radio, Wop Radio. Bob Wop. Ja, goh. Hey uh, Guus. Het is al bijna weer tijd om afscheid te nemen. Hoe kan dat nou, joh? Hoe kan dat nou? Is, de tijd vliegt. En volgens mij, uh, Ojaski 1 die zit klaar. Hè? En Ojaski 2 dan? Ojaski 2, dat is misschien zijn gast. Oké. Okay. Dat weet ik niet. Dus, uh... En Ojaski gewoon is er ook nog. Dus je hebt Ojaski en Ojaski 1. Wauw. Okay. Twee Ojaski's. Dat, dat uh, gaat goed. Dat is dus Ojaski 1 is eigenlijk Ojaski 2. Nou. Wie is het oudste van de twee? Dat vraag ik dan gelijk. Okay. Dat wil ik weten. Uh, lieve mensen. Dit was het uh, zo'n beetje weer voor vandaag. Vooral over de telegraaf. Alleen maar telegraaf. Wat we nu hebben bekeken. Ja, we moeten eigenlijk... Moet je moet hier reclamegelden voorkomen. Ja, heel vaak genoemd. Ik uh, hoop uh, dat iedereen uh, zijn hoofd een beetje koel cool houdt. Met al die uh, desinformatie. Dit is een soort uh, informatiemafia Die maken veel geld met uh, flauwe Ja, ik moet even lachen omdat Esmeralda zegt. Ja, maar wel kunstgenot. Heel goed. Dat uh, is gewoon eens luisteren waar die uh, mp3-speler is terechtgekomen. Lieve mensen, van uh, veel plezier met Ojas. Uh, bedankt allemaal voor het luisteren. jullie yes, iedereen niet goed. Het was weer een uh, goede dag zo. Tot ziens. Dat is nog een beetje van die uh, akka-tak muziek. Van Clara Clara, Le Forces de Amour. Oh, dat is goed. Cool, Uitzending van uh, uh, 5 augustus uh, 2008 van 7 tot 8 van Robot Radio.